12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. IJsland sluit deel luchtruim naar nieuwe vulkaanuitbarsting. Tientallen aanhoudingen bij alcoholcontrole op de A9. En protesten gaan door tijdens lokale Spaanse verkiezingen. Het weer eerst nog buien. Later vanmiddag vanuit het westen brede opklaringen en zon. Morgen zonnig droog, 19 graden. De dagen erna vrij zonnig. Wel een toenemende kans op een bui. Middagtemperatuur dan 20 graden. IJsland heeft een deel van het luchtruim tijdelijk gesloten... vanwege de uitbarsting van de vulkaan Grimsvud. De internationale luchthaven is dicht. Op 20 kilometer hoogte hangt een wolk van as en stoom in de lucht. Vliegtuigen kunnen daardoor in problemen komen. De vulkaan ligt onder de grootste gletsjer van IJsland. De Grimsvud was de afgelopen zeven jaar niet actief. Vorig jaar lag het vliegverkeer in Europa vijf dagen stil... toen een andere vulkaan op IJsland grote hoeveelheden as uitstootte. Gaat dat nu misschien weer gebeuren? Geologen denken van niet, de wolk van as en stoom waait in de richting van Groenland. Vannacht heeft de politie op de A9 in Noord-Holland bij een alcoholcontrole 4500 bestuurders gecontroleerd. 43 mensen werden aangehouden. Dat betekent dat dus 1% te veel had gedronken. José van Dijk van de politie Kennemerland. Goedemiddag. Goedemiddag. De politie heeft gebruik gemaakt, begrijp ik, van een nieuwe methode, de sniffer. Wat is dat voor methode? Ja, dat klopt. Dat is een voorselectiemethode. Dat is een apparaatje wat um, sneller werkt en wat uh, milieuvriendelijker is. Uh, daarbij hoeft een bestuurder niet meer zeg maar uh, zijn mond om een blaaspijpje te leggen en dan te blazen. Maar dat kan vanaf, vanaf een afstand van ongeveer 4 centimeter kan er dan kort geblazen worden. En dan geeft het apparaat aan is er wel of geen sprake van alcohol. Het gaat sneller dus. En als je als je dan niet gedronken hebt, rij je door. En als wel blijkt dat je misschien te veel op hebt, wat dan? Ja, dan moet er nog even toch uh, via het uh, oude blaasapparaatje zeg maar worden geblazen. Op het moment dat daaruit blijkt uh, dat uh, iemand gedronken heeft, dan wordt hij aangehouden. En uh, daarna, uh, na 20 minuten, wordt er een ademanalyse-test af, uh, adem afgelegd. En dat is het apparaat dat aangeeft hoeveel exact iemand gedronken heeft. 1% van de bestuurders had gedronken. Dan kun je zeggen dat is heel weinig. Maar het is toch op 1 op de 100 mensen die op de snelweg passeren, die dan te veel op hebben. Is, is dat, wijkt dat af van het normale beeld bij controles? Nou, ik moet u heel eerlijk zeggen dat, uh, dat wij in Noord-Holland er niet zo positief op staan met betrekking tot uh, drankrijders. Dan bedoel ik dat er dus heel veel drankrijders worden aangehouden. Wij zitten meestal op de 2 of 3%. Dus in principe uh, zouden we kunnen zeggen dat we tevreden zijn. Maar het is natuurlijk wel discutabel als er 43 drankrijders worden aangehouden. Want alle 43 uh, ja, zijn in onze optiek potentiële ongevalveroorzakers. Want als je drie glazen alcohol drinkt... betekent dat dat je twee keer zoveel kans hebt op een verkeersongeval. Dus we zijn, uh, ja, we zijn uh, in zoverre tevreden dat het minder is dan normaal. Um, dat verwachten we ook wel, omdat we nu op een snelweg zitten. Het schijnt dan toch nog een drempel te zijn voor mensen... om daar um, als dronken bestuurder te rijden. Maar het zijn er toch 43. Die sniffer werkt dus uh, sneller, hè? toch stond er een file... Ja, dat klopt. Dat vonden wij ook heel vervelend. Uh, het verkeersaanbod was uh, groter dan wij gedacht uh, hadden uh, gisteravond. Um, wij vonden dat ook uh, verhinderlijk voor de bestuurders. En uh, dat is natuurlijk niet leuk. Maar ja, in dit soort gevallen um, kan dat dus uh, zo gebeuren. Als er ineens zoveel verkeersaanbod is, ja, dan is de doorgang uh, wat minder. Um, vanaf volgende maand gelden er nieuwe alcoholregels in het verkeer. Hè? Wat, wat zijn de verschillen met nu? Klopt. Nou, er zitten inderdaad wezenlijke verschillen in. Um, dat is vanaf 1 juni, uh, als je dan binnen vijf jaar na een eerdere onherroepelijke afdoening opnieuw wordt betrapt voor het rijden onder invloed van alcohol. En als je daarvoor uh, wordt veroordeeld, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard als er een alcoholpromulatie is geconstateerd van meer dan 1,3 promil. En dat houdt in dat als jij weer in het bezit wil komen van een geldig rijbewijs, dat er dan opnieuw een volledig rijexamen afgelegd moet worden. En dat uh, de betreffende persoon ook moet voldoen aan medische geschiktheidseisen. Het is me duidelijk. José van Dijk van de Politie, Kerenman, dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. Op de Rijn, um, nee, de Europese Unie zet een vertegenwoordiging op in Libië. Buitenlandchef Catherine Ashton is in Libië aangekomen om die post te openen. Die komt in de stad Benghazi, in het oosten van Libië. Die eigenlijk al vanaf het begin van de opstand in handen is van de opstandelingen tegen Gaddafi. Er staat ook een ontmoeting op het programma met de leider van de Nationale Overgangsraad van de opstandelingen. En de post moet het verzet steun bieden en helpen met gezondheidszorg en onderwijs. Op de Rijn, net over de grens bij Emmerich is vannacht een passagiersschip in botsing gekomen met een tanker. Bij het ongeluk raakten twee passagiers van het riviercruise-schip gewond. Het schip was onderweg naar Amsterdam en is rond de waterlijn beschadigd. Alle passagiers zijn in Emmerich van boord gehaald. Het tankschip uit Rotterdam heeft ook enkele beschadigingen. Het is geladen met 950 ton diesel, maar het schip is niet gaan lekken. En de oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Dit is het NOS Journaal. Met Gert Kluk. Vandaag zijn er in Spanje lokale en regionale verkiezingen en verwacht wordt dat de socialistische partij van premier Zapatero flink zal verliezen. Zapatero ligt vanwege de hoge werkloosheid en de forse bezuinigingen zwaar onder vuur. Al dagen demonstreren jongeren tegen de hoge werkloosheid. Hoog. 20% is gemiddeld werkloos, maar bij jongeren is de werkloosheid bijna 50%. En ook vannacht zijn in verschillende Spaanse steden de protesten doorgegaan, hoewel de dag voor verkiezingen politieke manifestaties niet zijn toegestaan. De betogers hebben de Spaanse bevolking opgeroepen om vandaag niet te stemmen op een van de twee grote partijen. Dus niet op die van premier Zapatero en ook niet op de grootste rechtse partij, de Partido Popular. Bij een serie bomaanslagen in en rond Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Er zijn zeker 65 gewonden. In Bagdad ontplofte. In de ochtend verschillende bermbommen. Onder meer bij een politiebureau waar twee doden vielen. De meeste slachtoffers vielen bij een politiebureau in de stad Taji, vlak Vlakbij Bagdad toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies in een groep politiemensen. En daarbij kwamen zeven agenten om het leven. Een groep gewapende mannen, vermoedelijk leden van de Taliban... hebben zich verschanst in een overheidsgebouw in het oosten van Afghanistan. Ze drongen daar vanmorgen vroeg binnen. Er volgde een vuurgevecht waarbij drie doden zouden zijn gevallen. Taliban-strijders hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Militairen hebben het complex omsingeld... en volgens een legerwoordvoerder wordt het gebouw voorlopig niet bestormd... omdat de overvallers bomvesten dragen. In Australië is de acteur Bill Hunter overleden. Hunter speelde in vele films de typische Australiërs... zoals in Priscilla, Queen of the Desert en in Royal's Wedding. Ook speelde hij in zijn 50-jarige carrière in vele tv-series... zoals Flying Doctors en Skippy... Bill Hunter overleed aan kanker, hij was 71 jaar. Sport. Levi Leipheimer heeft de zevende etappe in de Ronde van Californië gewonnen. De Amerikaanse wielrenner finishte in de zwaarste etappe van de editie voor zijn landgenoot Chris Horner. Laurens ten Dam van de Rabobank-ploeg werd derde. En hij is daardoor gestegen naar de zesde plek in het algemeen klassement. De laatste etappe wordt vanavond gereden. Chris Horner gaat aan de leiding in de Ronde van Californië. En vanmorgen om 11 uur is Roland Garros begonnen. Het Grand Slam toernooi in Parijs. Tennisverslaggever Mark Brasser. De openingspartij is de een van de verliezend finalisten van vorig jaar bij de vrouwen. Ja, dat klopt inderdaad. Samantha Stozer, semi-stozer uit Australië. Die opent het uh, toernooi hier op het centercourt in uh, Parijs. Koer, Philippe Chatrier. Ja, Ze doet dat tegen een uh, Tsjechische, Iveta Benesova. En uh, Stozer speelt, uh, speelt aardig. Heeft de eerste set met 6-2 gewonnen. En leidt in de, in de tweede set met uh, 3-2. De Stozer inderdaad, die, die zal wel doorgaan... zoals het, uh, de stand verplicht is naar de tweede ronde. De grote namen bij de mannen komen nog niet in actie vandaag. Uh, vertel eens wat over de rest van het programma. Ja, het is een beetje een, een, een saaie dag. Een beetje een, een rustige dag, echt zo Zo'n typische eerste dag in Parijs. Weinige grote namen inderdaad. Eén speler uit de top tien. Dat is David Ferrer. Hij is de nummer zeven van de plaatsingslijst. Hij speelt tegen Jarko Niemine. Dat is zometeen de tweede partij op het Court En dan daarna voor de Fransen. Want dat doen ze natuurlijk wel. Ze plannen natuurlijk wel een Fransman op, op, op zo'n eerste zondag. Om, om veel publiek te trekken. Dat is Jo Wilfried Zonga. Hij speelt tegen de Tsjech Jan Hayek. Dat zijn eigenlijk zeg maar een beetje de spelers waar we vandaag op, op moeten letten. Verder ja, Nederlanders uh, nog niet in actie vandaag. Misschien morgen. Misschien uh, overmorgen zelfs. Timo de Bakker, Robin Haas en, en, en Thomas Chorel. Uh, drie Nederlanders. Die Thomas Gorel die, die komt uit het kwalificatietoernooi. speelt voor het eerst in zijn carrière op een Grand Slam toernooi. En uh, ja, Je mag dus zeggen dat hij zijn eerste doel uh, heeft gehaald. Ja, klopt. Dat was zeker een van de doelen. Uh, ik was er heel dichtbij in Australië. En ja, Gelukkig had ik het nu op de tweede keer. Uh, ja, is het me gelukt. En ja, nu, nu hoor ik erbij, zeg maar. Dus daar ben ik heel blij mee. Het eerste doel was kwalificeren. Maar ja, nu, nu is de volgende stap. En dat is gewoon kijken of ik een ronde verder kan komen. En dan misschien nog één... En... Ja, hier houdt hij die gewoon een, helemaal, een heel mooi toernooi van te maken. Ja, een uh, ambitieuze Thomas Gorel. Hij wil dus meer en hij speelt in de eerste ronde tegen de Argentijnen Maximo González. En dan mag je dus zeggen dat hij het met, zijn, met de loting wel getroffen heeft in de eerste ronde. Ja, je had het al over Robin Hazen, hè? die een beetje kan met blessures... Is hij fit of is hij niet fit? Nou, het ziet, het ziet er goed uit. Hij heeft inderdaad last van een enkelblessure. Vorige week opgelopen tijdens het toernooi van Nice. Daar moest hij de strijd ook staken in de kwartfinales. Gisteren heeft hij getraind. En dat zag er allemaal goed uit. Dat ging eigenlijk boven verwachting goed. Dus, dus Hij gaat vandaag nog trainen. Hij hoeft vandaag dus niet te spelen. Hij gaat vandaag nog trainen. En, en dan zal hij het besluit nemen of hij, of hij gaat spelen. Maar het ziet eruit. Er dus Robin Hazen zullen we ongetwijfeld terug gaan zien. Andere spelers die we niet terug gaan zien. Een speler van naam hoort niet meer echt bij de favorieten. Leighton Hewitt. Toch wel op zijn retour. Hij, uh, hij heeft ook een enkel blessure. En uh, ja, hij, hij heeft het, de strijd moeten staken voordat hij in, uh, in, in actie is gekomen. En we hebben bij de vrouwen natuurlijk nog Arans Rus. Uh, die, uh, die, ja, die staat ook vandaag niet op het programma. Misschien morgen, uh, uh, misschien dinsdag. Dus het is voor de Nederlanders, wat de Nederlanders betreft, nog afwachten. Maak Brasser op Roland Garros. De hoofdpunten van deze uitzending. IJsland heeft een deel van het luchtruim tijdelijk gesloten... vanwege een vulkaanuitbarsting. Bij een controle op de A9 in Noord-Holland... zijn vannacht 43 automobilisten betrapt met te veel drank op. En te midden van protesten tegen de hoge werkloosheid... zijn er vandaag lokale en regionale verkiezingen in Spanje. Dit was het uitgebreide NOS Journaal... zo dadelijk omroep Max met de perstribune. Zin in een goed boek... Op ebook.nl vind je duizenden boeken voor je iPad of e-reader. Romans, spannende boeken, managementboeken en kinderboeken. E-books download je handig en snel. Gewoon op ebook.nl. Eindelijk een venster waar je met je vingers aan mag zitten. Dat is pas handig. Nu bij Belesol een iPad-cadeau bij aanschaf van kozijnen en deuren. Ontdek de voorwaarden tijdens de Belesol-actiedagen van 16 tot 28 mei. Belesol. Kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout.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 Ga voor meer informatie naar nalaten.nl. Ik ben Peter Laan ik ben partner bij Conquestor van de Management Consulting Praktijk. Het staat en het valt bij het vragen: waar stuur je nou je onderneming op? Dat moet jij weten als bestuurder, op meerdere lagen in de organisatie. Als je dat niet weet te vertellen, dan moeten we daar beginnen. Op welke KPI's, op welk dashboard stuur jij? Conquestor, Mastering Finance. Het De La Mar Theater in Amsterdam verwacht vanaf september... André van Duin, Virginia Woolf en Agda en de Munnik. Reserveer nu kaarten op delamar.nl. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De high-end-up-kotten hier over de terren. Ja, is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune van Max. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. En we kijken natuurlijk ook vooruit. Wat brengt de nieuwe week? Dit uur nada van nie presentatrice en televisieproducent. Morgen begint bij de Tros haar nieuwe tv-programma Op zoek naar geluk. En na één uur oud-ploegleider Jan Gisbers... over de stand van zaken dit wielerseizoen. Er verder natuurlijk een blik op de televisie van de afgelopen week... met Ron Vergouwen. Nou, dat heel uh, sumpse programmamakers goed zijn... om bij tijd en wijle veren bij elkaar in een bekende plaats naar binnen te steken... dat was al wel bekend. Maar deze week werden er wel heel veel tv-iconen geëerd. Zometeen een ode aan de ode. Onze verslaggever... alias vliegende kiep, Jules van der Wart... loopt ook weer ergens rond, Jules? Ja, Govert, eh, Ik sta in de weilanden vanochtend eh, met Tom Pieters en Arts Schenk. En Arts Schenk ken je natuurlijk van het schaatsen. Maar waar hij zich mee bezighoudt, dat is het eh, natuurbeheer. En eh, we zijn er bij de Polders in eh, Monnikendam in de buurt. En daar eh, praten we over eh, de natuur. Hoe het eh, is gesteld met de kieviet en met de Gurto. Dus eh, zometeen hoor je meer. Zeker. Het programma Laten Vogels op Radio 1. Dit uur nada van nie over een nieuw programma. waarin bekende Nederlanders over geluk en emotie praten. En daar vloeien uiteraard de nodige tranen bij Emo Televisie. Het is een trend. En daarom deze stelling voor u ter beoordeling. Programmamakers zijn schaamteloze tranenjagers. Om te stemmen en voor andere reacties op onze website... deperstribune.nl Nada van die, goedemiddag. Goedemiddag. Programmamaker, televisie vooral natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja, en nu in een radiostudio overzeild geraakt. Ja. Valt het een beetje de intimiteit van de radio... ten opzichte van de grootschaligheid van de tv? Nou, nee, ik zeg niet tegen je dat ik de radio een hele, ja, heel gezellig... Ja, ik vind het een gezellig gegeven, gewoon bij elkaar. En het, het, het, het draait niet om uh, hoe je eruit ziet en uiterlijk. En nee. uh, je hoeft je niet continu bezig te houden van... Oh, zit het jasje goed of... Uh, het is gewoon relaxed. Maar nooit radio zelf gedaan, hè? Nee, nog nooit. Goh. Nou, wie weet. Hè? <laughs> je uh, bent begin jaren tachtig, neem je even mee terug in je eigen cv... begonnen met rolletjes in de televisieserie uh, Zeg is A. Uh, Beppie, Honneponnetje uh, natuurlijk. Dus uh, actrice ook op het uh, curriculum? Nou, dat was gewoon, uh, ik, ik vond het heerlijk om te acteren, maar dat was niet mijn grote talent. Hoe kwam, je gegeven... de, hoe kwam je in die series terecht of op, op, op film? Nou, ik was uh, mijn vader uh, was regisseur en cameraman. Um, en uh, doordat hij dat werk beoefende, uh, kwam ik in aanraking met Margarethe van Dam en zij was een grote castingdirectrice. En op, ja, eigenlijk toen ik jong was, toen was ik nogal uh, zowel naïef als uh, ik durfde alles dus ik stond eigenlijk overal voor open en ik deed audities... en uh, ik had niet zoveel schaamte en ik dacht, ik ga er maar voor. Maar uh, achteraf gezien <laughs> uh, denk ik wel af en toe... oh mijn god, ik uh, ben blij dat ik nu programmamaker ben en ja. producent... Ik zie dat zelf niet meer zo snel gebeuren. Actrice uh, zetten we dan tussen uh, haakjes. Je hebt ook uh, een korte zangcarrière gehad. Ja, dat gebeurt heel vaak in Nederland. Hè? Als je dan succesvol bent met een film als hondeponnen. hij zingen? Nou ja, dan wordt gezegd, kom op, een leuk hitje. Nou, ik, ik kan echt, ik zing echt best vals. De techniek heeft veel gedaan, <lacht> zeg maar, de knopjes. Maar het ging er vooral omdat je met je, met je met je heupjes heen en weer ging. En uh, dat deed ik met twee vriendinnen. Maar goed, het was ook niet echt een succes. Zullen we even luisteren. Kort interview ook met Bart de Graaf. Dat was een ne leuke tekst. We schrijven in En naast mijn Ja! Yeah. Yeah. Waar ben je nu zo al mee bezig? Nou, ik uh, heb dus net. Ik ben bezig met een clip te maken. Die komt 17 oktober uit bij een nieuw jongerenprogramma. Dus plannen genoeg. Ja. Dat zingen van je, is dat nou een geintje wil je, of wil je daar echt gewoon mee door? Nou, het is eigenlijk als een geintje begonnen. Mensen die vroegen aan mij, twee producenten van kom eens een demootje maken en die heb ik gemaakt toen. En zo is het gekomen. Don't need a heartache. Ja, nou, dat uh, <laughs> heb ik geweten. 23 jaar uh, ligt dat al in het, uh, in het archief. <laughs> maar het heeft geen uh, vervolg echt uh, gekregen. Nee, nee, nee. En ik moet wel heel erg lachen. Want uh, ik had het over twee producenten. En een van de producenten is mijn compagnon inmiddels geworden. In een productiemaatschappij CTM NARA. En dat is natuurlijk heel grappig. Ja, ja dat is. Uh, zo gaat het. Ja. Yeah. Maar goed, ook dit tussen haakjes dus... Uh, uh, Actrice nou, en zangeres. Het, ja, dat zijn maar leuke je, uitstapjes. Maar... Je bent jong en ik denk dat het heel goed is... om te kijken wat je wel en niet kan en wat je leuk vindt. En als je jong en onervaren bent en zo... dan probeer je alles. En dan uiteindelijk save je je, je je dingen die je echt ambieert... en waar je goed in bent. En nou ja, dat is fijn. Ja, kun je zeggen... Je bent een goede programmamaker geworden, uiteindelijk? Dat kan ik helemaal niet zeggen. Ik ben iemand die uh, elke dag nog hartstikke leert. En ik ben uh, oprecht hard aan het werk uh, om mooie programma's te maken. Maar uh, uh, ja, ik denk dat, dat je dat nog niet kan zeggen. Ik, ben, uh, wel, ja, ik sta echt open voor om, om, om, om steeds beter te worden. En open te staan en goed te kijken en te luisteren. En uh, ik ben vooral gericht op het inhoudelijke en niet op... Uh, uh, zeg maar dat ik zelf nog hm. heel erg graag wil, dat heb Want ik mensen uh, kennen jouw programma natuurlijk, Modepolitie, uh, Over het Leven van voetbalvrouwen, zijn allemaal dingen die je zelf uh, ook, ook bedacht hebt. Mm -hmm. hè? Dus je bent voor een deel uh, een creatief iemand, die ja. bedenkt en vervolgens ga je het uitvoeren. Ja. Ben je dan ook nog daarbij een zakenvrouw? Is dat de derde pijler? Nou, ik, ben, ik denk niet dat ik echt een hele goede zakenvrouw ben. Ik heb wel twee compagnons waar ik uh, heel erg veel van leer... Uh, maar ik, je wordt wel zakelijker in de zin van... dat je niet met twintig mensen de hele dag kan praten... over hun creatieve ideeën. Je, je, je, moet wel, je richt je wel op uh, een uh, iets kleiner percentage. Uh, maar ik wil zelf programmamaker blijven... Uh, zodat je altijd inhoudelijk betrokken blijft. En ik heb alle interviews voor dit programma samen gedaan. En. Uh, uh, zelf gedaan. En. Uh, Danny Rook, uh, die uh, heeft ook. Uh, een aantal dingen voor de regie gedaan. En dat heeft hij ook fantastisch gedaan. We zijn echt met een team bezig geweest. Maar zeg maar, de interviews met de stellen, dat heb ik zelf gedaan. Ja, Danny Rook is de zoon van. Uh... Donder ook, hè, neem ik aan. Dat is, uh, dat is een man die heel lang hier ook op de NOS-vloer heeft uh, rondgelopen... maar dat, dat is alweer heel lang geleden. We vragen onze gasten altijd naar na, na een fragmentje uh, uit het nieuws. Waar uh, kom jij op uit? Nou, ik kom toch uit op Strauss-Kaan. Uh, ja, de IMF-baas. Uh, ik heb me uh, toch even de afgelopen week ingelezen over hoe dat allemaal zit... En, ik vind het een lastig verhaal. Zeker omdat uh, hij toch kandidaat zou kunnen worden voor 2012 als president. En Sarkozy uh, die ging wat minder. Dus ik vraag me af of het nou echt allemaal echt waar is. Of dat het misschien toch een beetje conspiraciteur ja. ja, is. Er dook nog iemand anders op hè? In, in, de, in de wereld uh, inderdaad. Van, Arnold Schwarzenegger. Uh, Arnold Schwarzenegger. Maar misschien je hebt iets veel hond denk ik, <laughs> tussen zijn benen. Nou, laten we luisteren. Nou, de rechter bleek gevoelig voor argumenten van de openbaar aanklager... die zei te vrezen dat Strooskaan op de vlucht zal slaan. Maar de belangrijkste reden dat hij vast blijft zitten, geen borg... is toch de ongekende ernst van de telastelegging. Het zijn echt extreem zware beschuldigingen. Seksueel misbruik, poging tot verkrachting, vrijheidsberoving. Maar er wordt ook heel expliciet gesproken over... orale en anale seks onder dwang met geweld... Ja, het is nogal wat natuurlijk, uh, wat hij nu op zijn bord heeft liggen... aan beschuldigingen. Ja, ik vind het ook goed dat hij is afgetreden. Uh, maar ja, hij schijnt ook al wat vaker uh, de vrouwtjes uh, te hebben belaagd. Maar ik vind het heel moeilijk om daar zo'n oordeel over te, over te hebben nu. Ik denk dat je eerst moet afwachten in het proces... en hoe dat zich verder ontwikkelt. Um, maar ja, het is natuurlijk wel vreselijk. Ik geloof dat er ook sperma is gevonden op de Kamer. Uh, dus ja, je, je moet, ik denk dat we gewoon af moeten wachten... Uh, wat er verder gaat gebeuren. Ja, machtige mannen. Uh, je hebt je het ook wel in die wereld verkeerd, natuurlijk. Hè, van machtige, min of meer machtige mannen. Is, is, is dat is, zo? Wie is de machtige nou, man? Nou, ik denk, uh, jij komt uit, uit die voetbalwereld. Laten we zeggen, machtige mannen. Het zijn uh, mannen die idool zijn voor vele anderen. Ja. En dat kan je een status geven. Uh, Waarbij je misschien over grenzen gaat. Ik heb geen idee, maar het zou kunnen. Nou ja, ik denk zeker dat, uh, dat, dat macht uh, uh, toch wel erotiseert. En ik denk ook wel dat als er honderden vrouwen uh, uh, lachend naar je staan te kijken... dat je dat af en toe moeilijker vindt. Mm. En ik denk dat voetballers daar veel meer last van hebben... dan uh, iemand die op oh, de ja, zit. Nou, zijn, uh, voetballers <laughs> zijn ook gewoon hoor. Zeker, maar niet, niet voor al die adorerende fans. Nee, maar ik denk dat het in het bedrijfsleven is. Ik denk dat het in, in, in, op televisie is. Ik denk dat gewoon mensen die, uh, die succesvol zijn, uh, die hebben die, denk ik, gewoon dat, die veel aandacht. Ja. We komen straks te spreken over jouw nieuwe televisieprogramma Op zoek naar geluk. Morgen aflevering 1 te zien bij De Tros. Met onze stelling daar voorafgaand bij. Programmamakers zijn schaamteloze tranenjagers.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 Het antwoordapparaat uh, straks om half twee. Eerst een paar andere zaken die uh, opvallend waren in het nieuws, het medianieuws de afgelopen week. Knevel en Van der Brink. Want uh, Pauw en Witteman zijn aan de zomervakantie begonnen. De heren Van der Brink en Knevel nemen deze week het stokje over. En qua kijkcijfers zitten ze niet ver onder het gemiddelde van hun VARA-collega's. Afgelopen vrijdag was Jules Paradijs te gast, hoofdredacteur van De Telegraaf. En hij liet zich uit, Jules Paradijs, over de toekomst van de aan De Telegraaf geleerde omroep WNL. Zou waarin, we WNL delificeren met Tros en Afro de komende jaren? Nou, jij, jij bent van de EO. De EO wil ook niet gaan samenwerken met, nee. uh, met WNL of nee. met Tros nee. of met nee, dus Afro. Dus heeft de EO gezegd, wij gaan niet samenwerken. Nou, geef, geef je ja. zelf het antwoord. Nee, WNL wil ook niet samenwerken, zeg jij. We wil ook zelfstandig blijven. We, we hebben ook. vorig jaar opeens ontdekt dat dit bestel niet pluriform genoeg is. Dus daarom zijn er ja. twee nieuwkomers binnengekomen. Ja. En dan willen we al na negen maanden ja, okay. dat die nieuwkomers zich aansluiten bij de VARA of bij de BNN. of bij WNL wat voor blijft andere zelfstandig. Jules paradijs. Uh, nadat van hier. jij bent een sidekick geweest, hè? bij één uh, ja, seizoen bij Knevel ja. Van der Brink. Vond je, dat, uh, vond je dat leuk om te ja, doen? Ja, vond ik heel Interstant. leuk om te doen, ja. ja? Omdat er steeds uh, toch wisselende gasten zijn. En uh, ja, ik vind het heel erg leuk om ja. dat te doen. En maak je dan afspraken met de heren van waar je, waar je interveneert in een gesprek? Of mag dat gewoon spontaan, zoals het je erbinnen schiet? Dat mag spontaan, maar ik, uh, ja, je moet wel een beetje zelf opletten... dat je er niet continu doorheen dendert. Ja. Maar uh, nee, ze zijn daar heel vrij. Ja, want het is lastig om daar een balans in te vinden, neem ik aan. Hè? Want zij zijn de dragers van het programma. J -j Jij moet niet te vaak stil zijn... maar je mag ook niet te veel uh, uh, over de heren heen gaan hangen. Mm -hmm. ja, Hoe vind je ooit een balans? Een gevoel, gevoel, hè? Ja. Gevoel. Uh, goed. Wat vind je, uh, vind je een verschil tussen Paul Witteman en Knee van de Brink? Nou, ik moest lachen. Want ik las laatst een interview geloof ik van Knee van de Brink... en die hadden zoiets van, ja, we zijn best jaloers. Want alle gasten die uh, Paul Witteman hebben gehad... dat zijn wel echt de gasten. En alles houdt nu een beetje op voor ons. Maar ik ben blij ja. dat zij ook goed scoren. Ja. Ja. Nou ja, ze zetten natuurlijk ook altijd wel iemand uit de, de EO-hoek uh, in, hè, zal ik maar zeggen. Of iemand uit de wereld van religie en godsdienst. Ik zag laatst, uh, geloof ik, Jacobine geel aanschuiven. Die zie je niet zo gauw uh, de theoloog bij Paul Witteman, denk ik. Nou, dus dat... daar houden ze misschien rekening mee met gasten. Wie weet? Ja. Patty Bart, die ken je? Ja, die ken ik. Goed, daar gaan we het even over hebben. Want deze week werd bekend dat het contract van haar, Patty Brad... dus niet wordt verlengd bij SBS6. Brad was de laatste tijd vooral te zien als presentatrice van Show News. Een paar maanden geleden werd bekend dat het niet boter... tussen Patty en de redactie van Show News... ze zou te veel diva-gedrag vertonen op de werkvloer. In RTL Boulevard vertelde de inmiddels 56-jarige presentatrice... dat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Ik weet alleen dat mijn contract verloopt... en dat ik in principe alleen nog volgende week ingeroosterd sta. Dus dan zal het wel ophouden. En in die tussentijd hopen we dat we er met SBS uitkomen. Want dat zou ik het allerfijnste vinden. Ik heb geen ruzie met niemand. Ik heb ook helemaal geen zin om op dat soort speculaties in te gaan. Ik weet zeker dat het met mij wederom goed gaat komen. Want het is nog nooit niet goed gekomen met Betty. Nada, nada, van die. je hebt een paar jaar SBS Show News gepresenteerd. Hè? Twee jaar. Twee jaar, was zij ook bij? Nee hoor, ze, niet. Net, ze, ze heeft mijn plek ingenomen. Oh, je hebt nooit echt met haar samengewerkt? Nee. nee. Enig idee hoe het zou zijn om met haar samen te werken? Ik heb geen idee. Maar je kent haar wel? Ik ken haar wel en uh, ik vind het een uh, hartstikke prima vrouw. Ik ken haar niet goed genoeg om daar nee. echt een orde. te gaan. Het is altijd dus een, een, een wolk van stof op de een of andere manier om haar heen. Hè? Dat, uh, dat is wel een verschijnsel dat geregeld opduikt. Ja, nou ik hou, moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel erg meer bezig hou met... Uh, dat soort zaken? Nee. nee. Om, ja. Nee, Ik hoop niet. dat ze gewoon weer lekker aan het werk gaat. Ja. Het vrouwenblad Cosmopolitan is een eigen real-life soap op internet begonnen. Elke vrijdagmiddag plaatst de redactie een filmpje van een minuut of vijf op internet. En daarin zijn de gangen te zien van vijf redacteuren... onder wie hoofdredacteur Claudia Straatmans. Ze zegt dat er veel vraag was van mensen om een inkijkje te krijgen... in het werk van de redactie. Een fragmentje uit aflevering 1. Uitgegaan van het uitgeverijverbond, ook naar alle chefs gestuurd, dat Cosmo een waanzinnige stijging heeft in 2010 en dat we op 120.000 verkochte exemplaren zitten, waarbij we onze stevige positie in de top 3 handhaven. Je! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Cosmopolitan werd een halfjaartje geleden... door een televisieproducent benaderd voor een reality-soap. Maar het idee werd nooit bij een omroep gesleten. Ook niet nu uitgeverij Sanoma. De eigenaar is geworden van de SBS-zenders. Nada. Denk je dat het interessant is om de gangen van een redactie na te gaan en, en te tonen aan kijkers? Er is ooit wel een programma geweest hoor, waarin uh, uh, jonge uh, dames zich uh, uh, bezighielden met de journalistiek en, uh, op, ja, bij een blad. En zo werd één iemand gekozen die dan een vast contract kreeg. Dus er is ooit wel zoiets geweest. Maar ik weet niet of dat nou heel erg uh, leuk is om te zien. Nee. Nee, ik heb ook mijn twijfels Ik denk ja, wat, wat levert de redactievergadering van spannende televisie? Ja, ik wou <laughs> zeggen, we lezen wel wat u vindt in uw blad uh, bij gelegenheid. De NTR kwam gisteren met een speciaal ingelast Sinterklaasjournaal. Zo vlak voor het 8 uur journaal. Te gast was acteur Bram van der Vlucht. Bram van der Vlucht die de afgelopen jaren de Sint heeft uh, geholpen, zoals een uh, jong ogende Sinterklaas dat tegen hem uh, vertelde, via een live straalverbinding met Spanje. Bram, stopt daar nu mee met dat helpen. En als dank daarvoor kreeg hij het grote boek van de Sint cadeau. Dat grote boek was nog bijna helemaal vol. Dus ik was toe aan een nieuw groot boek. En dat heb ik hier. En aan wie kan ik dat oude boek nou beter geven dan aan Bram van der Vlucht... die mij de afgelopen 25 jaar, zonder dat iemand dat wist, zo goed geholpen heeft? Ja, daar weten we helemaal niets van. Nee, ja, ik, ik heb hem wel eens een goede raad gegeven als er weer iets mis dreigde te gaan. Ja, om, omdat hij dat dit jaar voor het laatst heeft gedaan, dacht ik, hij verdient een mooi cadeau. Mag ik het echt houden? dan kun je nog eens teruglezen wat we allemaal hebben meegemaakt met z'n tweeën. Dank u wel, Sinterklaas. De Sint uh, zal de komende jaren met raad en daad worden bijgestaan... door acteur Stefan de Wallen, bekend van het Nationaal Toneel... en van zijn rol als uh, zoon Kees in de tv-serie Flodder. Ja. Het is wat. Heb je Bram van der Vlucht wel uh, gevolgd ook als Sinterklaas? Jouw kinderen zijn groter, hè? Ja, mijn dochter is 17 en mijn zoon is ja, 15. Dat is voorbij. Dus die, uh, maar ja, die hebben dat is voorbij. hem wel voluit meegemaakt, ja. natuurlijk. Ja. Nee, absoluut. Uh, ja, ik kijk af en toe heus nog wel even bij de intocht hoor. Dat blijft leuk. Natuurlijk. Altijd mooi om te zien. En we gaan kijken hoe uh, Stefan de Wallen het ervan af gaat brengen. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kip. Onze verslaggever uh, Jules Van der Wart. Er is, als je hier zo inwandelt samen met, uh, met, uh, met Ton, dan, dan is het net alsof uh, je een boek openslaat. Dus je een, iedere keer een blad zei, want ze gaan aan het zo omhoog... en vertellen je van allerlei dingen van, hé, hey, wat ben je, kom je doen? En achter ze, als je, als je ziet dat het rustig is, niet bedreigend... gaan ze weer rustig zitten, of op terug op het nest... of uh, hun, uh, hun kuikens uh, vertellen dat het allemaal wel, uh, wel goed volk is... wat hier in de Weiwand lopen. Dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Over het, je hoort de stem van Arts Schenk, want uh, ja, we, staan, uh, we staan bij uh, Zuiderwouden, heet dit, geloof ik Art. Ja, Zuiderwouden. En daar kijken we met, uh, met Ton Pieters naar uh, ja, de natuur en uh, je hoort de gruto's om ons heen. Want uh, waarom maken ze zoveel kabaal? Ja, dat is omdat we een beetje... We zijn een beetje indringers natuurlijk. Ton eh, kennen ze wel, maar wij zijn eh, vreemde, vreemde vogels in hun gebied. En eh, ja, die, ze, ze vertellen de kuikens van... van pas op, er zijn, eh, pas, je, je moet opletten, want er, zijn, er is hier wat bedreiging. Daar gaat het in feite om. En eh, je denkt misschien ook van... Ja, wat, wat, wat is die schenk nou? Eh, loopt hij in een weiland eh, met handen op zijn rug... En, en hard mogelijk rondjes rijden, maar... Ik uh, bedoel, de, de verbinding is niet zo moeilijk... want ik ben opgegroeid op het platteland, op een boerderij... en uh, ja, de laatste jaren in, met inzet eigenlijk... vanwege het feit dat het Eilandspolder, waar ik uh, aan woon... Uh, bedreigd is met een uh, beetje, zou bijna zeggen... melagomaan plan van, van uh, staatsbosbeheer maar ook de provincie, alle natuurbeheerders zogezegd... om, uh, om daar de, de natuur te gaan redden... Met heel veel schuren en, en intensieve landbouw in een prachtig mooi natuurgebied. En uh, daar zijn wij tegen een opstand gekomen door te zeggen van die plannen die kloppen niet. En dat bleek inmiddels ook wel, want ze waren hun boekje te buiten gegaan. Ze hadden niet echt rekening gehouden met de natuurbeschermingswet. Jij ja, maakt je echt zorgen. Ja, in, in, in dit soort gebieden moeten we proberen om, uh, om uh, te behouden. Ik kan me voorstellen dat we willen allemaal eten. En we willen allemaal onze, onze activiteiten en economie hebben, prima. Maar we hebben met z'n allemaal afgesproken dat, het, dat met name aangegeven in Brussel... wat de natuurgebieden zijn in Nederland die beschermd moeten worden. Dan moeten we daar ook voor zorgen. Jij, je bent eigenlijk eigenaar van dit gebied. Laten we dat zo maar zeggen. Of opzichter. Ja, ja. Hoe, hoe omschrijf je jezelf? Ik ben een beetje een praktiserende natuurbeheerder. Nou ja, ik noem mezelf altijd een, een cultuurbeheerder. Want er is hier natuurlijk heel voorzichtig gezegd... weinig echt natuurlijks aan. Dankzij de mensen en de werkende mensen... en de boeren in het verleden, de landbouw... Is, zijn deze gebieden ontstaan. En die mensen hadden in die omstandigheden... Eh, door bloemrijkheid en vee wat weinig... Of geen uh, grote hoeveelheden melk hoeft te produceren. Uh, minder mechanisatie, minder machines, handwerkers uh, hardwerkers. Uh, creëren die mensen eigenlijk, ja, op zijn zag gezegd, bijna een bloemrijke slagroomtaart voor weidevogels. Nou, dat die dieren uit die natuurlijke situaties. Naar die uh, plekken toe kwamen, ja dat, uh, dat was natuurlijk geweldig. Want ze gingen naast die werkende mensen wonen. En, en die mensen werken er nu nog, maar hebben eigenlijk natuurlijk de laatste 25, 30 jaar hun bedrijven zo aangepast en gemechaniseerd en geïntensiveerd. En wij hebben Nederland droger gemaakt en minder bloemen en minder kruiden. Ja, en dat is eigenlijk een klein beetje uh, in het nadeel... Uh, is dat gaan uitwerken voor al die natuurlijke situaties. We gaan zo meteen in twee uur even verder kijken... en verder praten over uh, ja, het probleem van de vogelstand in Nederland. En uh, Govert, uh, dan praten we verder met uh, Artschink en uh, we horen nu de grutto... Ja, en dan gaan we op bedankt. zoek naar de kievit en de rotgans. <laughs> Ik weet het allemaal niet, maar dat horen we zo meteen uh, van beide heren. Hart kent ze ongetwijfeld bij naam. Hij is een fervent uh, uh, beschermheer geworden van uh, met name uh, de grutto. Dus uh, tot straks, uh, Jules van der Wart. Roda, Ado, uh, dat is een wedstrijd. We gaan Europa in. De vraag is wie en bij welke gelegenheid. Bas Tegeler. Ja, het antwoord is dat wordt in ieder geval niet vandaag beslist. Want dan uh, zal er nog een ronde moeten volgen tegen of Groningen of Heracles voor de winnaar van deze. Maar uh, de confrontatie is interessant. Afgelopen donderdag het eerste duel in Den Haag. Dat won Adol met 4-2. En dat betekent dat Roda volgens de Europese regels die vandaag gelden twee doelpunten zal moeten maken. En dan 2-0 ook genoeg heeft om door te gaan. Dicht was men er al bij in Limburg bij de eerste goal. Heel snel een soepele combinatie over de linkervleugel. Kwam uiteindelijk voor de voeten van Jonker die wel wat geluk kreeg bij het aannemen van die bal. Omdat er een verdediger van Ado wat dom onder de bal doorging. Maar ja, waar Jonker eigenlijk het hele seizoen zo makkelijk scoort. Kwam er nu niet meer dan een slap rolletje van zijn voeten af in de handen van de doelman van ado Den Haag Coutinho. En zo ontsnapt Den Haag dus aan een vroege achterstand. Het is 0-0 het begin van de wedstrijd. En het is een duel waarin het voor Roda zo zal zijn dat het moet Simpel kun je het eigenlijk niet zeggen. 2-0, dat is wat Roda wil. 0-0 is wat het heeft nu. Programmamaakster programma-maakster Nada van die maakte het afgelopen jaar... het programma Op zoek naar geluk. Morgen begint het bij de tros. Je bent niet te zien, maar je bent wel de interviewer te maken. Ja. Ik ben de bedenker en uh, ik heb alle interviews gedaan ja. met uh, de gasten. Wat is de essentie van het programma? Nou, Eigenlijk is de essentie van het programma dat ik uh, eigenlijk ontzettend benieuwd ben... naar wat, voor, wat geluk voor mensen betekent. Uh, en ik heb zes totaal verschillende stellen uh, gevraagd uh, om dat met mij te delen. En, niet, en veel meer dan dat hoor, want het gaat mij meer om dat... de stellen uh, gaan met mij mee naar Bali en uh, ondergaan allerlei verschillende... Ja, dingen daar. Dus ze gaan naar een auguru. Uh, ze gaan uh, naar het heilige water. Waar ze hun uh, geweten schoon kunnen wassen. Uh, ik vraag ja. ze of ze uh, gelukkig zijn. Of uh, ze samen gelukkig zijn. Wat hun samenbrengt. Ja. Wat ze niet leuk vinden aan elkaar. Dus het is een, uh, een heel persoonlijk portret. Dat, dat begrijp ik. Op zoek naar geluk. Maar uh, wat is dan de definitie van geluk ter zake? Nou ja, dat is dus voor iedereen heel verschillend. En geluk is iets wat je zo nu en dan kan voelen. En ik vond het interessant om te vragen bijvoorbeeld aan Nina en Pieter Storms... Uh, of geluk ook uh, met geld te maken heeft. Omdat mm. zij natuurlijk erg veel geld hebben. En uh, dat vond ik gewoon... een interessant gegeven. En... en uh ja, zo heeft ze het. Met, met elk stel heb je een ander ja, gevoel. Een ander geluksgevoel, zal ik maar zeggen. Althans, ja, nou ja, Als precies. kapstok. Ja, en, en voor de meeste geld wel. Geld uh, is gezondheid en geld is elkaar liefhebben. En uh, nou ja, het is, er zitten ook wel hele aparte dingen bij. Pieter Storms en Nina Brink, hè, en uh, dat kunnen we even laten horen. Ze gaan in op de vooroordelen die er over hun relatie uh, zou bestaan. Namelijk uh, dat Pieter Storms vooral met het geld van Nina gelukkig zou zijn. Mm -hmm. Het is te standaard om gewoon te zeggen, geld maakt niet gelukkig. Het is natuurlijk zo dat geld niet het enige ding is wat geluk brengt. Over Pieter zeggen ze, nou, Pieter is meer gelukkig met mij omdat ik geld had. Ja. Dat is natuurlijk nonsens. Nina die heeft uh, niet alleen heel erg veel voordelen... zoals geestig, aardig, vrolijk, uh, intelligent. En ze heeft ook nog een uh, heleboel geld. En ja, dat is natuurlijk uh, uh, een bijkomstigheid die, die heel erg prettig is. Ja, dat is heel, heel openhartig. Ja. Hoe krijg je ze zover? Nou, door zelf ook wel heel openhartig en kwetsbaar te zijn. En ik, ik, wat ik heel belangrijk vind, is dat het een eerlijk programma is. Dus dat ik ze echt interview en portretteer zoals ze zijn. Ja. Um, uh, dat vond ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En ook wel, kijk, het gaat er ook om hoe je dingen uh, laat zien. Het is niet ja. hap-snap. Het ja. is een langer... Programma waarin mensen op andere mogelijke manieren uh, zichzelf kunnen laten zien. Waardoor je ook een breder beeld krijgt. En dat vind ik wel belangrijk. Ja. Nou, ja, nou kun je zeggen, uh, jij laat ook wat van jezelf zien. Alleen uiteraard niet aan de kijker. Dus zij moeten zich ook realiseren, ja, jij kan wel heel openhartig zijn... maar wij vertellen uiteindelijk ons verhaal. Mm -hmm. uh, dus, maar ze gaan dus toch over die drempel, blijkbaar. Ja, nou, het is wel zo dat ik wel heel open en eerlijk ben geweest... over de, uh, zeg maar de scheiding van, van he, ik heb uh, columns over geschreven, met datum dagen ik, uh, ik, ik heb gisteren een groot interview in de Telegraaf gegeven... waarin je ook wel mm -hmm. aangeeft wat geluk betekent voor mezelf. En, en ik vind eigenlijk kwetsbaar zijn eigenlijk iets heel sterks. Uh, dat betekent dat je redelijk in balans bent. Uh, vandaar dat ik dat ook. Uh, ja, weet je, dingen lopen zoals ze lopen. En ik geloof dat ik oprecht geïnteresseerd ben. Ik heb geen vooroordelen over deze zes echtparen. En ik denk dat Nederland uh, heel veel te zien krijgt wat ze nog niet eerder hadden gehoord. Nee. Maar ja, ik. Nog uh, even over die niet. Ja, ja, ja die schateloze tranen, tranen jagen. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want ik denk dat het leven voor iedereen ups en downs heeft. En ik denk dat het juist dat, dat ook mooi is in het leven. Mm. En dat zij. Uh, in sommige afleveringen zijn de stellen uh, uh, emotioneel. Maar het is nooit zo dat ik daar bewust uh, aan gewerkt heb... om dat zover nee. te krijgen. Nee. nee. Het is iets wat op een natuurlijke manier gebeurt. Het gebeurt. Nou, dat kunnen we even laten horen. Uh, want uh, je had ook een ander stel uit, uit de wereld van de sport... Uh, naar Bali laten komen. Mm -hmm. hè? Raymond Sluiten, onze oud-toptennisser... Uh, en onze vroegere top Fatima. Ja. Fatima Morera de Mello. Uh, het als... heeft toch een mooie naam. Ja, die, die achternaam die is natuurlijk Ach. fantastisch, exotisch. Maar zij vertellen uh, over wat voor hen geluk is. Wanneer heb ik mijn geluksmomenten? Wanneer ik, uh, wanneer ik tevreden ben met, uh, met de dingen om je heen. En dat is, dat is vooral met de mensen om me heen. En daar speelt vader natuurlijk de grootste rol in, maar ook mijn familie. Ja, de, het allerzwaarste is dat uh, mijn broer en zijn vrouw een kindje hebben verloren. Dat is heel zwaar, ja. Hij is iemand die, die geeft alles. En dat is... Echt heel mooi, en dat is ook waarom ik zoveel van hem hou. Maar dat is voor hemzelf, ja, heftig. Maar ja, wat ik net al zei, uiteindelijk is zij wel degene... die ervoor zorgt dat, uh, dat ondanks dat ik hier nu zit te janken... dat wel vrij behoorlijk met me gaat. Ja, Raymond Sluiter, eh, druk bezig in Parijs... want hij is ook begeleider van onze trots Timo de Bakker... morgen in actie op Roland Garros tegen Djokovic. Ga er maar aan staan, de nummer twee van de wereld. Eh, Fatima, goedemiddag. Goedemiddag. Want zit jij ook in Parijs? Ja, ik zit ook in Parijs. Jij begeleidt Raymond weer uh, in zijn taak voor Timo de Bakker. <laughs> nou, als je dat zo wil noemen, Ach. kun je dat doen. Maar... Nou, Ik kan me voorstellen dat je meegaat, want Parijs heeft natuurlijk meer te bieden... dan alleen het uh, centrale, neem ik aan. Dat is zeker waar. Ja. Dat ben ik nog niet eens geweest. Dus nee. Ja. Zeg maar, uh, nu hoor je jezelf terug. Misschien heb je het ook wel gezien al. Zo kom je straks hi, op... Vaat. Uh, televisie. Is, uh, nada van die, die je uh, Ja, hoi. Ja, had ik al door, had ik al door. Ja. Um, wat heeft jou over de uh, strepen gehaald om naar Bali te gaan... om aan het programma mee te doen? Nou, dat is niet zozeer wat, maar meer wie. En dat is degene die, uh, die bij jou in de studio zit. Dat is Nada. Ja? Nada nou, vertelde me over het programma. En ik had toevallig ook het boek al gelezen... Eten, bidden en bemidden, toen ik op Bali was. Toeva dat was heel toevallig. Ja, dat moeten we even uitleggen. Uh, dat, dat moet ik even aan Nada vragen. Want dat, uh, dat boek ja. van die uh, Amerikaanse schrijfster... Ja. Ja. Dat was een jouw geschreven? inspiratiebron. Nou, het is gewoon een boek waarin uh, een vrouw gaat scheiden. En dat is al heel lastig in Amerika. Want ze, had, uh, ze, ze was de American oh. Dream. En ze dacht, ik ben hier gelukkig. Ik ga gewoon voor mijn eigen geleven kiezen en ja. zij is toen een jaar lang gaan reizen. Ze had overigens geen kinderen, wat het allemaal veel makkelijker maakt, natuurlijk. Ze is toen naar Italië gegaan, naar India mm. en naar Bali. En Bali is het land van de liefde en de mystiek. En ik ben onwijs, uh, Vaten, moet ik nog even zeggen hoor. Ik, uh, mm. ik ben ongelooflijk blij dat uh, jij en Raymond uh, mijn programma, in mijn programma uh, zitten, want het is een prachtige uitzending geworden. Nou, ik moet eerlijk zeggen, yeah. uh, Vaten, maar ik heb ja, maar... wat beelden ja. mogen zien. Het is heel mooi gemaakt, maar ik vroeg me wel af. Uh, als, je, als je dat verhaal vertelt, heb je daar dan achteraf misschien toch niet spijt van? Dat je denkt, oh jee, en nu komt het ook op televisie? Nee, kijk, dat, uh, als je, uh, als je over, ik heb ook een documentaire meegedaan, Goud. Het werd dan over ons team uh, gemaakt. En dat hebben we ook altijd van tevoren afgewogen. En dit is ook iets wat we, nou, wat Raymond en ik met Nada hebben besproken. En ook apart hebben besproken. En we zijn best wel huiverig, juist mm. voor dat soort dingen. Maar um, ik, ik, ik, ik geloof er ook in dat je door je kwetsbaar op te stellen en door iets van jezelf te laten zien... dat je ook andere mensen kunt helpen ja, maar, maar je deelt de intimiteit van je tranen natuurlijk met een publiek dat je niet kent. En, en, ja, en je dus kunt afvragen, wat hebben zij daarmee te maken? Dat kun je zeker doen. En daarom was ik daarin, waren wij daar in eerste instantie ook heel sceptisch over. Ik had eigenlijk zoiets van, oh nou ja, nee, ik denk niet dat we dat gaan doen. En toen zijn we toch op kantoor met Nader gaan praten. En Nader Nade is een heel warm en integer mens En um, daar heb je gelijk een, een, nou ja, een band mee. Tenminste, dat hadden wij. En uh, daarom hebben we zoiets gehad van, nou, het is, het is ook wel goed om soms uh, door een ander medium heen met dat soort dingen bezig te zijn. En uh, wie krijgt er nu de kans, zo kun je het ook stellen... om naar Bali te gaan, om daar op zoek te gaan naar geluk. Ja. wat allemaal voor je uh, nou ja, wordt geregeld, waar mooie dingen worden gedaan. Het is gewoon een ervaring. En het leven gaat uiteindelijk om ervaringen en nieuwe ervaringen. En als je overal bang voor bent en altijd maar huiverig bent voor het publiek. Mm. En ja, ik heb überhaupt niet zo'n calvinistische instelling van oh, alles moet binnen gesloten deuren en uh, nee. niemand mag iets van mij weten. En zing. Ik ben daar altijd vrij openhartig in geweest. En Raymond ook. Ja, maar, uh, waar, maar uh, waarom is, zou je dus het zo, geluk het is, op Bali. Dus is zo eng. Fatima, waarom zou je het geluk op Bali kunnen vinden uh, in dit geval en niet in de, nou, noem maar wat, de soesterduinen? Ja, nee, maar het geluk zit uiteindelijk in jezelf. Maar het, het is meer een soort, um, ja, Bali is een redelijk ja. spirituele plek. De mensen leven daar heel anders. Ze zijn er heel veel met spiritualiteit bezig. Dus mm. uh, terwijl we in Nederland uh, eerder bezig zijn met wat voor werk degene doet, uh, wat voor auto die heeft en of die al een hypotheek op zijn huis heeft gekregen. <laughs> uh, <laughs> Ja. ja, terwijl in Bali zijn, lopen de, de ronden lopen over de straten, mensen wonen, gezinnen wonen bij elkaar. Ze hebben een hele andere manier van leven en zijn veel meer bezig met spiritualiteit. Het is niet iets raars. Waar nou, we in Nederland daar nogal huiverig tegenover nou ja. staan, staan ze daar heel erg voor open. En als je in een open omgeving je begeeft, ga je, zelf, ga je daar zelf ook meer voor openstaan. Dat is ook heel mooi als je daar dan bent. Ja, en dat dus, vond ik ook uh, heel duidelijk. Dat was ook een van de redenen waarom ik het zo belangrijk vond. Dat het, het gaat om uiteindelijk... Is het zo dat, en dat merkte ik ook heel erg bij Vater en Remel, het, ze, zijn zulke, ze leven zo intens, ze houden zoveel van elkaar. Ze hebben, ze hebben zoveel. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen er heel veel uit kunnen leren. En respect hebben voor de manier waarop zij met elkaar in het leven staan, met elkaar omgaan. Daar heb ik heel veel van geleerd om naar hen te kijken. Ja, maar, maar ja denk ik denk je, ook dat huh? dat hetgeen is in zo'n interview, hmm. hè, want dat is nu ook weer, ik vind het heel tekenend, dat uh, er wordt gevraagd waarom je dit überhaupt ja, doet. U bent in zo in plaats sceptisch. van dat je vraagt ja. naar. Ja. oh, wat heb je daar meegemaakt, ja, wat heb je ja. daar Dat altijd negatief. Dat vind ik veel relevanter. Ja. Ja, en niet Precies, dat je Fatima. Van, oe, Nederland is je negatief, nou doen, hè? Ja. Vraag liever waarom ja. niet? Nou ja, ik verplaats, mag ik even weer advocaat ja. van de duivel zijn? Ik verplaats mij toch ja. in de rol van de programmamaker... en die gaat naar Bali en die denkt... Ja, maar dan moeten wel tranen vloeien, want het moet wel iets losmaken bij de maar kijkers. Vind je dat nou niet jammer dat je dat, dat, je dat zo specifiek zou zeggen? Waarom is ja. Oprah Winfrey zo goed? Oprah is omdat ze kwetsbaar is over zichzelf. Ze heeft verteld wat ze mee heeft gemaakt. Ja. Ze heeft heel veel mensen geholpen... Iedereen houdt van open, dus bijna niemand die niet van open houdt. Omdat zij zich zo deur Nee, Omdat het gaat heeft. over dat waarom moet je altijd alles achter gesloten deuren houden? Waar mag je niet kwetsbaar zijn? Waar mag je niet zijn wie je bent? Ik vind het veel interessanter. Ik bedoel, ik zou ja, ik wil liever iemand uh, ook in mijn vriendengroep die gewoon eerlijk is, oprecht is en ja. open. Het gaat niet om tranen. Het gaat erom wat hebben deze mensen, wat doen ze gesprekken? en ja. echte, echte ervaringen, intimiteit. Ook... Ja. Ik uh, ja. moet even heel zakelijk zijn, Fatima. Er is gescoord in Kerkrade. Bas Tegelen. Roda <laughs> tegen Ado Den Haag. Het wordt 1-0 voor Roda. Scobo krijgt het doelpunt op zijn naam. Een knappe kopbal na voorzet van de vouw vanaf de rechterkant. Kan van die de alle de vrijheid lijf. krijgt ook trouwens. En uh, zo staat Roda vrij. de wedstrijd. Namelijk na een kwartier <laughs> op 1-0. Nogmaals in herinnering geroepen. 2-0 is voor Roda genoeg om de volgende ronde te bereiken. Roda had het initiatief. Roda wilde naar voren. Ado kon alleen maar terug. En dat was eigenlijk wachten op de problemen die dus kwamen. Skobu 1-0 voor Roda in de duel tegen ADO en Ja, Fatima is nog aan de lijn, uh, Nada. Dus uh, wilde je haar nog iets, ja, uh, iets nou, toevoegen nu? Hé, hey, Vaat, gaat het? Hoe gaat het? Ja, gaat hartstikke goed. Gaat ja? het weer een beetje. En met Raymond en mij gaat het ook hartstikke goed... om oh. het even met iedereen te delen. Ik ben heel gelukkig. Nee, je bent nu niet op de radio, schat. We zitten er. Ofwel? Ja, wel, oh, we zijn wel weer op de radio. Ja, oh jee, ik dacht dat we al naar het sport aan het kijken waren. Oh nee, dan nou geven we Raymond ook heel veel lies... En ja, ik hoop dat we elkaar snel weer zien. Jij... goed, ik ook. Dankjewel, Fatima. En een mooie tijd okay. in Parijs. En duimen voor Dankjewel. Timo de Bakker natuurlijk. Ja, um, <laughs> um, hou je inderdaad hier kennis aan over? Vrienden uh, aan zo'n programma? Nou, het, het is niet zo... Kijk, je moet ook, ook verder weer met het leven naar nee, nieuwe programma's. Nee, zeker. zeker. Ik, ben ook, ik maak ook vakantieliefdes voor Net5. Ja. En we gaan iets voor de Cairo, doen, iets heel bijzonders. Uh, het is wel zo dat ik... Dat ik door, ja, met Fatima Raymond heb ik wel uh, een speciale band gekregen... juist omdat je ook allemaal open bent en kwetsbaar. En je bent, maar ja, het zijn gewoon heerlijke mensen. Ja. Dus, uh, we komen verder nog over dat programma uh, te spreken... want uh, er waren nog meer gasten natuurlijk. Ja. Alleen het laatste echt, de, de laatste stel herkende ik helemaal niet. Ik dat zag Danny Anouk. de Munch nog, maar die laatste, wie waren dat? Anouk Smulders en Wat? Edwin Smulders. En Edwin Smulders is paparazzi-fotograaf oh. voor de story... En uh, Anouk is een, uh, een, ja, een prachtige uh, vrouw die uh, ja, een heel groot model is geweest. En ik was gewoon eigenlijk heel geïnteresseerd in... ja, jeetje, hoe leef jij met iemand die nou, toch wel een beetje in de bosjes ligt... om mensen hun privéleven... Uh, te achterhalen. En dat leek me een interessant gegeven van hoe dat nou is als vrouw... en hoe hij daarin staat. En dat heb ik hem ook gevraagd. Goed. Komen wij uh, verder over te praten. Eerst nu uh, naar onze televisieressent Ron Vergouwen, Want die houdt alle ontwikkelingen op de televisie bij. Vooral als het om nieuwe dingen gaat, opvallende zaken, nieuwe programma's. En dan bespreekt hij ze in kassie kijken. Deze week, hij zei al op kop van dit uur perstribune van Max... een ode aan de ode. Was er nog wat op tv deze week? Kastie kijken met Ron Vergouwen. Afgelopen tv-week werd Toetbekend Bekend Nederland in het zonnetje gezet. Na de huldiging van de Ajax-selectie afgelopen zondag, was het de beurt aan prinses Maxima. Er keken maandag 2,5 miljoen mensen naar een vertederend portret van de NOS. Over de 40-jarige Argentijnse. En och, wat is die jonge moeder toch lekker gewoon gebleven, hè? Sinterklaas-kapoentje? Ja. ja? Doe maar, jij begint. Sinterklaas-kapoentje, school wat in de schoen. Gegooid in mijn laarsje, dank je Sinterklaasje. Yeah. Sinterklaasje, Voor Royalty fans was het smullen geblazen met al die mooie plaatjes. En er waren ook goede vragen van verslaggeefster Dominique van der Heijden. Ja, al weet je van tevoren wel dat je natuurlijk toch niet overal een antwoord op krijgt. Volgt u de discussie over het ceremonieel koningschap? Dat dus de, de koning niet in de regering zou moeten zitten, maar. Om het heel onerbiedig te zeggen, vooral lintjes zou moeten knippen en zo. Nou, ja, volgt de discussie natuurlijk wel, maar dat is iets die op dit moment bij de politiek ligt. En daar kan ik zelf, of daar wil ik niet zoveel aan toevoegen. En ook in Duitsland lag men deze week in katzwijn voor onze Sinterklaas liedjes zingende prinses. Aber natuurlijk wel op zijn Duits. Als ik mijn man nee, nee, zum ersten nee, nee, mal traf, een, een, een, had ik meen, eher het nee, gevoel. Nou, van wem moest nee. u die vinger lassen? Waarom? Uh, ik nou, was ja, een onabhängiges mädchen, ik wilde spaas hebben. Ik had heel veel zin. Ik had nog zoveel En dinsdag meer royalty-vereering, zei het TV-Royalty. tijdens een speciale uitzending van de Wereld Rij Door. Fred Oster, Bob Royers, Toen Stielemans, Tony Eick, Towers, Martine Bijl, André van Duijn, Patricia Pai, Koos Postema, Jan Mulder, Bert van der Vera, Leidrenzen, Tafeldame, Mies Bouwman. Dit is de de duizendste wereld draait door. De crème de la crème van de beeldbuis was komen opdraven... om de loftrompet te laten schallen voor de 82-jarige Willem O'Duis. Met een licht waarneembare spanning, want hoewel hij maar een paar seconden in beeld kwam... De hoofdrolspeler was er zelf ook bij. Natuurlijk hadden wij ook graag met Willem willen praten. Daar is hij qua gezondheid nee. niet meer toe in staat. Maar we hoorden gisteren wel het fantastische nieuws. Hij zegt, ik wil in die studio zijn waar jullie die uitzending gaan maken. Een groot applaus voor Willem en Meri Duis. Het werd een prachtige uitzending vol met mooie oude beelden. Al vraag ik me toch af, was het nou echt een eerbetoon aan Willem Duijs? Of was het toch stiekem... Gewoon meer in eerbetoon aan Matthijs van Nieuwkerk. Mies Bouwman had het wel door volgens mij. Ik eh, dacht, laat ik de oude formule nog maar eens te pakken nemen. En die is? Eh, tien vragen. Je hebt alles, hè? De televisiering? Ja, moet je dat ja, zeggen. Ja, ja. Een Ja. Een lintje? Nee. Heb jij nog geen lintje? Nee. Nou. En nog geen uur na die uitzending... deed hij ook Avro's Opium een duit in het ode zakje. Want daar stond een hele aflevering in het teken van... Rij te gooien. Ja, ik kan even een wegtrekkertje. <laughs> Hartstekordig. Hij heeft zijn hele leven alles gedaan om de wereld te misleiden. Ik moet zeggen, hij heeft het lang volgehouden een kwajongen te zijn. Dat vond ik ook wel knap. Of is hij dat misschien nog steeds, een kwajongen? Ja, tuurlijk, dat zit in je of niet. Foutje, bedankt. Wederom een mooi portret van een groot acteur. Maar het begint wel op te vallen dat Hilversum steeds meer zijn sterren begint te eren... voordat ze zijn overleden. En weet u... Dat lijkt me eigenlijk ook stukken beter. Maar zo'n ode-programma. dat begint wel een beetje aan inflatie onderhevig te worden. Zo is het portrettenprogramma Profiel. van de KRO. inmiddels bij sterren. als René van der Grijp. en acteur Tycho Gernand aanbeland. En gisteren werd nog een hele Hilversumse beroepsgroep. voor het voetlicht getrokken, namelijk de Omroepsters. Ja, gewoon. Omdat het kan. Dag dames en heren. Dag dames en heren. Dag dames en heren. Goedenavond. Met uiteraard een aantal hilarische omroepsters nou, Ik heb een keer een brief gehad. Het was eigenlijk niet raar. Het was eigenlijk wel ontroerend. Het was een brief van een oude mevrouw. Ik had een jurk aan met een beetje een boothals. Nou, heel decent hoor. Maar ze vond dat dat niet kon bij de EO. En ze vroeg me vriendelijk om er toch eens goed over na te denken. En ze sloot een briefje van 25 gulden in. Om een net blouseje te kopen. Aan de ene kant wel heel lief. Aan de andere kant, denk ik, waar maak je Terugkom. En gisteren was op Nederland 3 ook nog een ode programma te zien aan De Liefde. In een beetje een merkwaardige thema-uitzending op Nederland 3. En je zou ook nog bijna vergeten dat het ook nog de ereweek was van Annie M.G. Schmid. Vanwege haar 100 100ste geboortedag. Niet met de deuren slaan. Ja, zuster. Nee, zuster. Niet op de stoelen staan. Ja, zuster. Nee, zuster. Al kwam Annie's hommage er wel een klein beetje bekaard vanaf op televisie... want we moesten het doen met enkel herhalingen van oude programma's en films. Maar desalniettemin, ze werd geëerd. Nou, als u uw naam niet voorbij heeft horen komen in dit overzichtje... en u vindt toch dat u daar recht op heeft, op zo'n oude programma... omdat u bijvoorbeeld twee keer meedeed aan Lingo... of omdat de Man bij het Hond ooit de dag met u doornam... stuur dan even een kaartje, want dan gaan ze in Hilversum... een hele mooie documentaire over u maken. Kastie kijken, met Ron Vergouwen. Nada nou, van die Op zoek naar geluk. We hebben het al gehad over Nina Brink-Pieter Storms. Over uh, Raymond Sluiter en Fatima natuurlijk. De uh, tennismeneer uh, en de hockeymevrouw. Je, je had ook Jan de Bouvry, hè? Een ja. echtgenote. Ja, en Monique de Bouvry. Ja, Monique. Uh, ik weet niet, ik heb daar een klein stukje van mogen zien. Uh, meer hebben jullie nog niet vrijgegeven. Maar dat ging vooral over Jans zijn onmacht om zijn eigen koffer te pakken. <laughs> nee. Nou, dat was meer omdat ik het even leuk vond nee. dat ze zo'n uh, klein ruzietje hadden. Zitten er emoties bij nog? Straks? Ja, zeker. Er zitten veel emoties bij. Wat ik gewoon ontzettend leuk aan dat stel vind is dat ze keihard werken nog steeds. Ik bedoel, ik vind het echt heel knap hoe hij nog steeds bezig is met ontwerpen. En zij werkt ook echt keihard. En ze hebben allebei natuurlijk. Uh, ja, kanker gehad, wat heel heftig is geweest. Hij is vorig jaar natuurlijk twee dagen heeft hij vastgezeten. Uh, wat, het niet in de klauwe, wat hem niet in de koude kleren heeft gezeten. Um, nou, ze schelen twintig jaar. Dat is toch ook apart. Uh, hoe, hoe, hè? Hoe, ja. hoe, hoe staan ze in het, uh, in het huwelijk met z'n tweeën? Wat is uh, ook de vriendschap? Um, ze, ze doen hetzelfde werk. Hè? Zij, zij is, dat is niet helemaal waar hij ontwerpt hmm. echt en tekent. En zij is echt... Uh, nou ja, zij is iemand die heel goed de Trends kan zien en dingen heel erg goed. Ja, nou ja. Jij ja, ontwerp ontwerpt volgens mij ook al. Maar het zijn gewoon uh, ook wel hele aparte mensen. En uh, nou ja, ze zeggen ook wel echt dingen waarvan ik denk: ja, jeetje, Mina, dat, dat durf ze toch maar mooi te ja, zeggen. De programmamaker heeft er zelf ook nog wat aan uh, begrepen. Nou zeker, aan alles is te stellen, zeker. Ja. Ja. Zeggen: Danny de Munk kwam even langs met vrouw en, en kinderen. En het ontroerende fragmentje daarin vond ik dat mevrouw de Munk zo. Ontzettend aangedaan was door die prachtige accommodatie waarin jullie aan het werk waren. Nou ja, ze waren sowieso. Ze zijn nooit verder geweest dan Spanje, dat zeggen ze zelf ja. ook. En wat ik heel ja, wat ik gewoon heel lief vind, is dat zij ontzettend dankbaar zijn. Uh, uh, het was ook echt een cultuurshock voor hen. En uh, zij werden overrompeld en over, ja, toch al overweldigd door mm. de natuur en door. Ze voelden echt. Uh, uh, mee ja. en ze stonden echt open voor de cultuur, uh, de Balinese. Dat vond ik echt en, heel erg. En die erg mevrouw leuk. van de paparazzo, uh, die Anou? fotograaf, ja? ja? Wordt die nog boos op, op haar man dat hij dat werk wil? Nee, doen? zeker niet. Zij, is, uh, zij staat daar volledig achter. Ja. Um, en uh, zijn moeder was mee ook. ook uh, dat was ook wel heel apart en uh, schattig haar kinderen, of, uh, hun kinderen waren ook mee. Nou ja, weet je, die zijn heel erg open over het feit dat, dat je na jaren met elkaar... dat het leven niet zo spannend meer is als je samen twee kinderen hebt... waarvan de ene al vier jaar naast je ligt in bed. En dat vertellen ze, ik denk dat heel veel paren zich daarin kunnen herkennen van... ...ja jeetje, hoe krijg je de romantiek weer terug in het huwelijk? Nou het ja, het huwelijk... was trouwens kaan gedrag wellicht. Nou nee hoor, dat lijkt me dat niet. Dat is iets te ver hè? Is... Ja. Uh, morgen dus uh, is het op uh, televisie, deel 1. Komt ja. er nog een vervolg op, want het is een serie of 5-6. Uh, hè? Het zijn zes afleveringen. Ja. Nou ja, dat... dat, dat want je, dat, je kan eindeloos door. Dat, daar ga ik wel vanuit En uh, ik heb ook echt hele leuke echtparen nog... Uh, ...die uh, hoog op mijn verlaaglijst staan. waar hangt het staan. op? Nou ja, het hangt er toch wel op uh, dat uh, men massaal kijkt. En uh, ik ben echt trots op hoe het uh, programma is uh, mm. geworden. En dat het een, een, een, toch een inhoudelijk programma is ja, geworden... waar ik echt uh, heel erg blij mee ja, ben. 67% zegt schaamteloze tranenjagers. Maar we weten niet hoeveel mensen dat zijn natuurlijk. Het nee. kunnen wel twee mensen zijn. Ja. En 33% is oneens, desondanks. Uh, het is mooi vormgegeven. Het zijn eerlijke, echte verhalen. Dus morgenavond allemaal kijken. Ja. Wat ga je nu doen? Ik ga nu lekker even naar mijn kindjes. Goed zo. Ik wens je een mooie zondag. En het uh, komend uur dan ga ik praten met Jan Gispers. Hij is oud-ploegleider van allerlei wielerploegen. Tot zo. Maandenlang maanden lang werd er in het West-Afrikaanse Ivoorkust... hevig gevochten en gemoord. Er werd dus de hele dag geschoten in deze wijk. En uh, zeiden, er kwamen ook vaak tanks voorbij. En als die dan begonnen te schieten, maakte zoveel lawaai... Uh, dan gingen ze op de grond liggen. Dit week -einde krijgt het land eindelijk een nieuwe president. Maar zal het nu rustig blijven? Stefanie. Voilà. Luister vanavond. Radio 7 uur naar de reportage in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Meestal betaal ik binnen drie dagen. Soms twee. Ik kan er ook niks aan doen. Altijd gedaan. Onrustig word ik van onbetaalde rekeningen. Raar? Vind ik niet. Hahaha! Ha, ha, ha. Het veelbesproken debuut van Laurent Binet. Himmlers hersens heten Heydrich. Volgens Jan Siebelink, een van de allermooiste boeken van de laatste jaren. Hahaha! Ha, ha, ha. Zo spannend kan geschiedenis zijn. Nu in de boekhandel. Je wil me toch niet vertellen dat ik de enige ben die op tijd betaalt? Voor het echte verhaal, ggn.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debuteurenkennis van GGN. GGN, Mastering Credit. Op straat verrassend familiefestival van juli tot september in heel Overijssel. Kijk op beeld van GGN vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN mastering credit.